...met het NOS-journaal. Nederland stuurt manschappen en een marineschip naar Griekenland... ...vanwege de migrantencrisis aan de Turks-Griekse grens. Duitsland stuurt 20 politiemensen extra... ...ter ondersteuning van Frontex, de Europese grensbewakingsorganisatie. Het aantal migranten aan de grens met Turkije is sterk toegetomen ...nu dat land migranten naar de Europese Unie niet langer tegenhoudt. De politie in Slovenië heeft 30 migranten gevonden... ...die verstopt zaten in een goederentrein...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 De Italiaanse regering heeft bepaald dat vanwege het coronavirus... de komende maand alle sportevenementen zonder publiek moeten worden afgewerkt. Dat betekent dat drie Italiaanse wielerklassiekers niet door kunnen gaan. Ook veel voetbalwedstrijden gaan niet door. In Italië zijn 107 mensen door het virus overleden. Er zijn nu meer dan 3000 besmettingen vastgesteld. De, de regering heeft besloten om alle scholen en universiteiten... tot 15 maart te sluiten vanwege het coronavirus. Kamerlid Isabella Dix van GroenLinks heeft de regels voor een verblijfskostenvergoeding niet geschonden. Dat zegt de integriteitsadviseur van de Tweede Kamer. Onlangs ontstond ophef over haar verblijfskostenvergoeding. Dix stond officieel ingeschreven in Leeuwarden, maar woonde vooral in Den Haag. Ze kreeg een vergoeding van 46.000 euro. De vergoeding voor Kamerleden die in Den Haag wonen is 14.000 euro. Het Kamerlid zegt een gebaar te willen maken en stort een deel van de onkostenvergoeding terug.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 Ja, dames en heren, we hebben het natuurlijk over de Grand Prix hier in Zandvoort aan het woord. En daar gaan we het zometeen uh, gewoon verder over hebben. Uh, vanaf, uh, over, vooral over de omstandigheden rondom Nieuw-Noord en uh, Noord. Uh, daar gaan we het zometeen natuurlijk gewoon verder over hebben. En u kunt nog steeds reageren met 023 573 0393. Of natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Of stuur een mailtje naar redactie.zfmzandvoort. De column van deze week. Ik ben een millennial. Een vroege millennial, maar toch een millennial. Voor de mensen die onder ons uh, onder een steen hebben gezeten en niet weten wat een millennial is, zal ik het kort uitleggen. Iedereen die geboren is tussen 1980 en 2000, behoort tot deze generatie. Een tijdspad van 20 jaar. En om mijn generatie, de millennial dus is de laatste twee jaar veel te doen. We zouden verwend zijn en niet tegen tegenslag kunnen... een baan met voldoening willen... en geld minder belangrijk vinden... de meeste innovatieve generatie tot nu toe te zijn. Ook verreweg de meest burn-outs hebben onder onze generatie. Zelfs als student kunnen wij een burn-out krijgen. We zijn te beschermd opgevoed. We zijn gezondheidsfreaks. We hebben weinig humor. En zelfreflectie kunnen we al helemaal niet... En euh, discussiëren, daar zijn we absoluut niet goed in. Hoewel ik een paar van deze vooroordelen herken... vind ik eigenlijk, euh, het eigenlijk een hoop bullshit om niks. Volgens sociologisch onderzoek blijkt namelijk... dat de generatie helemaal niet zo eenduidig is. Er zijn meer verschillen binnen de generatie zelf... dan met mensen buiten de generatie. En dat is toch ook logisch. Want waar ik geboren ben in 1982 nog een telefoon heb meegemaakt... de eerste mobiel telefoon pas uitkwam toen ik rond de twaalf was... en internet pas normaal werd toen ik ging studeren... zijn er uh, binnen de generatieleden die bijvoorbeeld 1995 zijn geboren... die niet eens weten wat inbellen van een modem betekent. Laat staan dat hun ouders nog een telefoon aan de telefoon aan de muur hadden hangen. En ja, deze hele generatie is handiger met techniek. Sociale media en internet. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet zonder kunnen. Bovendien kan je mijn generatie wel de schuld van alle problemen geven. Maar wie was er ook alweer verantwoordelijk voor onze opvoeding? Erik Baan, sociologisch onderzoeker van de universiteit in Bonn... geeft aan in zijn onderzoek onder ruim 10.000 millennials... dat de problemen die nu aan de generatie worden toegedicht... veelal een maatschappelijk probleem zijn. Omdat de maatschappij is veranderd. De millennial is nu de groep tussen de 20 en de 40 en dus de groep die het meeste direct te maken heeft met de veranderingen van de maatschappij. Want voor hen beïnvloedt het hun dagelijkse leven. Maar veel meer aangezien zij gewoon hun carrière aan het opbouwen zijn, een gezin aan het stichten zijn, een huis willen kopen die ze niet meer kunnen betalen. Zij zijn hun toekomst aan het inrichten. Terwijl de oudere generaties dit al lang gedaan hebben. Daarbij komt een giant detail... dat de huidige pensioengerechtige generatie... momenteel de groep zijn die het meeste moeite hebben... met het accepteren dat ze ouder worden. Generaties voor hen hadden dat veel minder. Ligt dat aan de generatie? Of is het gewoon zo dat de maatschappij verandert? Is dus... Hè? sorry... Is, uh, is het dus, ligt het dus aan de ouders, ouderen of aan de, de maatschappij? Um, want als ik eigenlijk, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen... is dat het niet altijd aan de mensen of aan de generatie zelf ligt. Maar gewoon aan de veranderingen van de maatschappij. Er ligt en ligt het wel aan de generatie... dan is het toch niet hun fout, want hun ouders... ...hebben we het dan gewoon niet goed gedaan. Kijk toch naar ons Nederland, te veel, te vet, te dik. Kijk toch naar ons vaderland, ze zien eruit als ik. Miljoenen kilo's mensen, vlees en oh, wat zijn we druk. Zuipen, maar we drinken ons nog stuk. Maar laten we toch eerlijk zijn, het is toch echt te dol. Laten we maar eerlijk zijn, het land is veel te vol. Dus moeten er wat mensen uit, maar dat geeft veel gezeur. Want kies je ze op geloof of geld, geaardheid of op, op kleur. Nu laat het maar een ziekte zijn, een virus dat is blind. Die kent niet of je arm bent, of rijk of dicht. Gezellig. Een hele fijne vogelgriep, ja laat die nou maar komen Een hele fijne vogelgriep, ik mag er graag van dromen Een hele fijne vogelgriep, die moet het dan maar doen Een hele fijne vogelgriep, die pakt er 10 miljoen De Polonaise kan achterin beginnen, we gaan het gezellig maken Kijk toch naar ons Nederlander naar ons vaderland, daar kan er niks meer weg Er is alleen maar woningnood, daar gaat het laatste groen. We drukken echt elkaar nog dood, het is niet meer te doen Maar laten we toch eerlijk zijn, heel duidelijk en luid Laten we maar eerlijk zijn, de helft moet eruit Maar ik weet dat gaat zomaar niet, dat heb ik wel geleerd een foute keuze is gauw gemaakt, dus voor je discrimineert. Nee, laat het maar een ziekte zijn, die kan die klus wel aan. Een virus vraagt je paspoort, niet laat die zijn. Ga maar aan, en dan gaan we met z'n Is erg groot, een heel klein clubje blijft nog maar, de rest is lekker dood. Maar wie pakt het virus eerst? Ik hoop dat u dat snapt. Het virus pakt het eerst, diegene die net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 Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug met de discussie over het hele mobiliteitsplan rondom Nieuw-Noord en Noord. Uh, tijdens de Dutch Grand Prix. Heeft u nou ook een mening? Geef de, uh, laat het ons dan weten via Zandvoort aan het woord... via Facebook of natuurlijk... redactie ZFM Zandvoort. Of bel natuurlijk naar de studio... Naar, door te bellen net 023 573 0393. We mogen ook tegenstanders van wat wij zeggen zijn. Hè? U mag ook met ons in discussie gaan. Um, nou hadden we het net uh, over het mobiliteitsplan. En we hadden het over het... Uh, jij hebt zelf een... En ride right systeem bedacht, bedacht ja, dat is uh, om te voorkomen dat mensen als toch denken: van nou, ik ga met de eigen auto, ga ik even naar uh, Zandvoort toe en laten we toch maar op de camping gaan staan? De auto zet ik wel ergens in de wijkje, ergens daar neer of zo. Ik ken dat niet? Oh, even kijken: vergunning houdt nee? Volgens mij vrij parkeren, laat ik toch gaan. Ja, ik denk zelf dat dat anders gaat gebeuren. Dat mensen zeggen: van nou, ik heb daar uh, een niet. Uh, het idee van laat ik een, uh, een kiss and ride doen en ik parkeer mijn auto. De gemeente heeft daar wel degelijk over nagedacht... over met een vergunning uh, doorlaagpass systeem te gebruiken. En dan heb je geen doorlaappas op, op je ruit, gaan we bekeuren. Ja. Of wegslepen. Dat, dat weten ze nog niet, dat moeten ze nog invullen. En de kiss and ride uh, systeem is over de dokter uh, J.P. Uh, weg overheen... en ja. dan over de Thompsonstraat terug naar de Celsiusstraat... en dan de mensen weer via Linné straat als het een keer rijdt is. Hup, recht Hup om weg de ja. Als de berekeningen zo zijn... He, de, de, de store, uh, Theresa is daar een berekening op losgelaten... van hoeveel auto's... 270 auto's in Oud-Noord en Nieuw-Noord... zouden er ongeveer geschat overdag kunnen staan... Als daar nog de auto's moeten gaan verplaatst worden... gaan die voornamelijk vanuit de Vlennepweg en dan van Spijkstraat... waarschijnlijk de richting Nieuw-Noord. Ja, dat lijkt me logisch. Als ja. die dan ook nog een nog, paar verdwaalde campinggassen erbij zouden komen... dan hebben wij ook geen plek meer. We hebben geen plekken meer. Ja, wij plekken maar wij meer. mogen als ik niet parkeren ik, als, ik heel, als ik heel eerlijk ben... Uh, onze plekken zijn... Zo, zoveel plekken zijn er nou ook weer niet in Nieuw-Noord. Nee. Ja, helemaal achteraan bij de... Je hebt de flats en daarachter heb je het. Nee, maar dat is geen parkeerterrein. Daar staan die garages natuurlijk. Dat zijn de Dat Daar mag je helemaal niet parkeren nee. eigenlijk. Nee. Dat, uh, nee. Maar ik dus. heb begrepen, de hele Fleemingstraat mogen wij sowieso niet meer parkeren. Het is niet uh, de hele uh, Fleemingstraat. Het is gedeeltelijk. En dan oh. doen ze het alleen waar dan die fietsenstallingen zijn gepland. Bij uh, het Fleemingplein. Uh, bij het speeltuintje verderop op de oh, Fleemingstraat. Ja, ja. Ja. Okay. Daar doen ze die verkeerverboden verboden. En ook op het oh, smalle okay. stuk op het einde... bij de Keesomstraat. En dat doen ze omdat het er begint daar wel heel erg nauw te, ja. te worden. En als daar een doorloop komt... naar de vijfde uh, toegangshek... die op de Keesomstraat op het einde... bij de dierasiel is... Ja. Ja, dan wordt het heel smal. Dus de gemeente zegt dat wordt uh, een beetje parkeerverboden, verboden. Maar ah. dan moeten die auto's... uit de Vlevingstraat... Moet ook nog ergens een auto moeten pijken? ook nog ergens een auto komen. Ja, maar... heel eerlijk. Als je kijkt bijvoorbeeld in mijn eigen straat. Ik woon in de Boerlagenstraat. Dat is de... Uh, die, van die zijstraten van de, ja, ja. de gewone laagbouw. Uh, het probleem daarmee is dat daar die straten zijn trouwens al vrij smal. Ja. Bijna iedereen heeft een auto, dus iedereen heeft zijn auto voor de deur staan bijna. Er ja. uh, zijn niet zoveel parkeerplekken meer. Hoor. Nee, en als je dan nog die auto's erbij krijgt, die dan toch uh, denken op eigen houtje te, te denken van, ik ga toch met de auto toelen Ik ben een Nederlander, ik ben ja, eigenwijs. Weet je wat? Ik knal mijn auto wel daar in Nieuw-Noord, uh, lekker vlak bij de camping neer. En dan kom zondag op de avond, kom ik auto weer ophalen als ik in uh, het ja. land ben. Maar, nee, maar uh, dat, dan ga je dus <laughs> hebben dat mensen bij de Keesumstraat of dergelijke hun auto gewoon daar op die stoep te gaan neerzetten. Ja, dat, dat ga je dus krijgen, dat ga je want, want, krijgen. Maar dan heb je nog de fietsenstallingen. Ja, maar, maar die de heb wees. je daar ook nog. <laughs> <laughs> <hijen> maar er is een hele grote parkeerplaats bij, uh, ja, bij de begraafplaats. Nou, dit is de cordex uh, trein Nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, als je bij de Van Lennepweg... Uh, bij ja. De spoorwegovergang, heb je de het begraafplaats? Ja. Daar is een hele grote parkeerplek. Waar kun, waarom gaan de mensen mogen de ja. mensen van Oud-Noord daar niet hun auto neerzetten? Geen idee. Er is ook een een uh, daar gekeken ook naar de Cordex-terrein. langs de Rin-Straat ook. En er wordt dan gezegd van ja dat dit ligt braak. Maar de kei moet dan toestemming geven. Want dat is de eigenaar van de grond. En uh, we moeten dan uh, alleen voor dit jaar dan doen. Maar we willen mensen niet de verwachting geven. Dat ze volgend jaar daar ook op het terrein kunnen staan. Want dan willen ze toch wel dat het gebouwd is. Want ja dan krijg je belastingen vanuit uh, ja. de, de andere kant hier, van, van de woners. Dus nu is er een serieus een argument om iets wat een oplossing voor dit jaar... op die korte termijn zou kunnen zijn, wordt afgeblazen. Nee, omdat niet, er geen niet, valse nee, verwachtingen voor volgend jaar moeten worden gewekt? We gerekt? zijn daar heel voorzichtig mee. Ik heb het een paar keer al, dat echt dat die korte erin Het ligt leeg jongens, ja. dus gebruik het. Ja. Ja. Het is een optie. Voor de rest heb je weinig opties op dit moment aan aanleggen. Nou ja, of je moet het terrein wat erachter zit... Ja. Ja, of tegenover de, de brand, tegenover de brandweer heb je ook een bouwterrein wat nog steeds leeg is. Nee, daar, nee zijn dat begonnen, zijn oh, daar zijn ze begonnen. Nee, oh, daar zijn ja. ze net begonnen. Ja. En ja, dan heb ik al uh, toevallig uh, al net hier gezien. De, de, de, de, de, de, de, de bouwput uh, die is er al de lichtgouden beton delen. Dus dat gaat niet op. Nee, dus dan zou het de Coredex moeten zijn. Ja, Maar wat ik wat ik er niet van begrijp, wat ik er ...totaal niet van begrijp... ...is dat er dus niet over nagedacht is... ...dat mensen in Nieuw-Noord gewoon ook een auto hebben. Nee. nee. En, de, en, en heel ik, eerlijk, als je bij de flats kijkt... Waar jullie, de, de, ...de flats waar jullie wonen... Die, ja. ...daar heb je eigenlijk ook al te weinig parkeerplaats... Bij ...voor de mensen ook. uit de flats. Ja, en ik heb ze ook uh, bij de gemeente juist op gewezen. ...kom eens kijken. Om acht uur s'avonds, wanneer iedereen thuis is... ...maar ja. dat is ook acht uur het moment... ...dat er ook mensen zijn ja. die naar de nachtdienst gaan. Ja. Die zijn nog ook nog thuis. Dat is HET moment, vind ik. Ja, dan kan je kijken. nooit je auto kwijt. Nee, dan kan je echt je auto kwijt. Nee, dan gaan, gaan we even ja, naar de Meeuwart om zeven uur. Nee, nee, dat, dat, dat, ik heb, ik heb zelf, nee. Ik heb heb natuurlijk twee auto's voor. Eentje van mijn werk en eentje uh, ja. voor mez, uh, van mezelf. En, uh, maar in mijn straat alleen al... Ja. hebben meerdere mensen dat. Ja, maar dat is de gemiddelde uh, tendens van vandaag de dag... Een gemiddeld huishouden heeft twee, twee auto's. auto's. Het is zelfs 2.3 auto's. Daar uh, ja, moet je nagaan. Dat ja. uh, maar goed, ik woon in de Lorentz. Einde Lorentz. Als ja. ik nu zo meteen naar huis rijd... Uh, ik moet bijna mijn auto in de Keesomstraat neerzetten. Want bij ons is ook geen plek. Nou, nee, Hier. dat bedoel ik dus. En wij hebben nog een, een parkeerplaats voor de flat. We hebben twee parkeerplaatsen. En als ik om tien uur naar huis ga... dan is, is er bij ons bijna geen plek. Nee, Nee, maar de, de, dat bedoel ik dus. Het, het, het, ja. Er wordt dus niet over nagedacht dat als mensen van oud-noord bij ons hun auto neer moeten zitten. Nou, oké, okay, dat zou misschien nog wel kunnen. Het is krap, maar het zou misschien nog kunnen. Ik denk niet, maar niet dat dat, dat het kan. Er, ik denk niet dat dat kan. Het is vol. Hoe kunnen dan nou mensen het Oud-Noord ook nog in Nieuw-Noord komen? Nee, maar het is nee, dat is en ook een, een, nog met gedeelde ja. parkeerterreinen die niet meer mogen worden gebruikt. Nee. Stukken. Dus er gaat natuurlijk Ja, dat o, is ook de de waar. Is, is achter de Fomers staat ja, ook ja, maar, altijd auto's. Nieuw-Noord is vol, klaar ja. qua auto's. Kijk, een idee zou kunnen zijn: hè, dit is alleen puur een. een, een mm -hmm. Wat mij ontspruit nu. is Een idee zou kunnen zijn: als er nog plekken ergens nog in de regio zijn. Nou, dan moet ik even op het kaartje kijken. Uh, wat lastig, maar ja. goed, als die ergens zijn. Misschien is het een idee dat je dan zegt tegen de bewoners... van: nou, laten we dan met z'n allen op donderdagavond die auto gaan verplaatsen... als je niet weg hoeft en mm -hmm. ruimte maakt voor, voor die deur... Mm -hmm. om dan de mensen in andere woonwijken in Oud-Noord of in Nieuw-Noord en andere delen... Van, uh, de auto kunnen neerzetten op een plek waarvan zij denken van... nou, hier wil ik mijn auto neerzetten. En dan ja. die auto's verplaatsen naar een parkeer- plus en met een pendelbus dat ze weer terug worden gebracht naar Zandvoort. Alleen als je niet hoeft te werken. Ja, ja, maar daar zijn toch ook vragen over. En dat dus de wel? gemeente volgens mij was daar wel winnend voor. Ja, mij. maar goed, met zo'n systeem... Dat, ik, ik wil niet overal roet gooien, maar ik ga nee, het nee, doen. Nee, nee. Um, in Rotterdam hebben ze dat ook gedaan. Ja. En in Rotterdam heb je ook heel veel auto's... die dus niet uh, de stad meer in mogen wegens de milieuzone. Ja. Dus daar, als je een leuk uh, deugevootje hebt of wat dan ook... dan mag je de stad niet meer in. Um, dan hebben ze speciale parkeerterreinen voor gedaan, neergezet. En plus reizen, veel goedkoper, dat soort dingen. De meeste mensen haken op een gegeven moment af. Weet je waarom? Afstand, tijd. Afstand, tijd en vernieling. Die parkeerplek waar jij dan wel je auto ja, neemt... die, zet, kansen, die moet ja. wel bewaakt zijn. Ja. Want als die niet bewaakt is... wordt er gesloopt. Dan wordt er gesloopt, Er worden ja. dingen... Ja. Want ja. Het, zijn, het is een onbewaakt terrein... Ja. Ja, euh, mensen letten nou niet echt vaak op, op een onbewaakt lijn. Dan heb ik hem liever in mijn <laughs> nee, wijk staan. Dat is dus puur, puur een <tok> idee-ontspreking. Ja, hoe ga je dan ik. anders die, die mobiliteit voor elkaar krijgen? Dat, dat men uh, is natuurlijk helemaal toevertrouwd aan een heilige koe. Het is ja. een heilige koe gewoon. Als men hun auto ontvreemd wordt, ja, dan worden ze toch wel best wel ja, licht on, ontvreemd. Maar ik kan mijn leven niet leven zonder mijn auto hier gezien Jouw werk, die, ja. die, die draait ermee om. Dat je met de auto heen en weer moet om ik, je ik werk te doen. Ik ga naar de Waardepolder. Ik heb dingen bij me die ik niet op de fiets kan meenemen. Nee. Ik kan niet met openbaar vervoer. Nee. Trouwens, openbaar vervoer in dus Nieuw-Noord is een heel ander onderwerp. Maar dat is, dat is, <laughs> <laughs> nee, dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde onderwerp. Het, het valt eronder, het valt eronder. Het valt er zeker onder. Want kijk, bijvoorbeeld voor de ouderen in Nieuw-Noord is dat ook een voorbeeld. Daar maakt mijn buurman, Rick, maakt daar, zich daar heel erg hard voor. De ouderen in Nieuw-Noord zijn de dupen. Ja. Die zijn hard de dupe. Ja, ja. Want de 81 komt niet door de wijk. Nee. Nee. Er wordt niks gesproken. Maar ook niets gesproken door de gemeente. Over enig alternatief voor de ouderen... die het slechte been zijn. Nee. Nee. Maar nee, maar nee niet ja, alleen ouderen. Zijn. Een heleboel nee, die het slechte segment, been zijn. Dan, van, ja, dan moeten de mobiele burgers... met een auto... die moeten dan maar als chauffeur... voor de ouderen gaan dienen. Maar als die de mobiele burger... hun auto niet in de wijk kwijt kan. Dus zullen ja. ze eerst naar Amsterdam toe moeten... auto, auto ophalen. <laughs> en wie betaalt er misschien de, de ouderen, Dat weet ik ook niet. <laughs> nee, maar goed, dan nog. Hè. Je hebt de ouderen... heel veel ouderen uit Nieuw-Noord. Ik weet dat van mijn ja. werk. Ik heb een tijdje regiorijder ook gereden. Die ja. hebben heel vaak een regiorijder. Die komt dan ook niet in de nee. buurt. Want die kan daar niet komen. Die heeft ook geen fiat, dus die kan de buurt niet in. Ja. Dus die ouderen kunnen de wijk niet nee, uit. Nee. Dat, uh, dan wordt er gezegd door de vrouw van dan moeten de oudjes maar voor vier, vijf dagen... hun boodschappen in huis halen. Nou, ik zie ze al lopen met een karretje. Ja. ja nee, maar nou, sowieso dat je dat durft op te leggen. Dat je ah. met droge ogen... dan moeten die mensen maar vier, vijf dagen opgesloten... in een wijk, in een huis gaan zitten. Uh, alsof je... Uh, nou zo makkelijk over het leven van anderen mag beslissen. Maar dat heb ik bij meer mensen gezien hoor. Die zo ja. reageren: van ja, dan ja. moet je er maar rekening mee houden. ongeacht of je oud bent of niet. Weet ja. je, ik heb meer mensen die opmerkingen zien maken: van ja, uh, het, is maar één, het is maar één keer per jaar, houd er maar rekening mee. Maar ja, als werken? dit nou tien keer per jaar zou zijn zo'n ja. evenement op het, uh, op het circuit. Een het hardloopwedstrijd? Het, het, nee, nee, het hele stomme is, ik en, vind het niet ja. eens een argument. Eén nee, keer per jaar. Want het is één keer per, Je neemt mijn nee. en die van mijn medebewoners in nieuw mijn eigen rechten af. Fundamentele rechten af. Recht. Ja. Ja. En je ligt me er ook nog niet eens over in. Nee, want exact. dat vind ik zelf het grootste probleem. Ja, en dat maakt de mensen dus hier in, in de gemeenschap van Zandvoort. Bos Boos hierover. Ja. Over de slechte communicatie van de gemeente. Het slechte beleid over het. Eens uh, een keer wat zeggen tijdens de bijeenkomst. maar eens een keer de media uitnodigen. en dat goed laten documenteren door ze. Hol maar. Nee, nee en wat nee, ze klop. communiceren, daarvan reizen de haren hier te bergen. <lacht> Oké, okay, daar ja. gaan we zo meteen weer verder over praten. <lacht> maar nu even.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 De podcast Alleenstaand wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torenent. Alleenstaand wordt mede mogelijk gemaakt door Theatercollectief Huis van Theater. Je kan je abonneren op de podcast via www.huisvantheater.nl of bij Apple Podcasts, Spotify en vele andere podcast-apps. Vind je de podcast leuk? Laat dan een goede recensie achter, zodat anderen ons beter kunnen vinden. Naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer uh, terug uh, en we hebben het nog steeds over uh, de problemen rondom de Grand Prix en waar wij als uh, Noordbewoners allemaal tegenaan lopen. Uh, en vooral uh, wat tot nu toe blijkt, de slechte. Uh, Informatieverstrekking. Um, en eigenlijk, nou ja, er is nog steeds uh, vrij weinig duidelijk. Um, nou hoorde ik net al uh, uh, uh, over het visserspad. Daar is ook iets mee. Nou ja, uh, ik denk het wel. <laughs> de fietsenstunnel. Want ja. kwam, misschien kwam het daar al een beetje in, in de buurt. Het, uh, je kan er net, net aan met twee fietsers naast elkaar. En dan zitten de fietsstangen uh, al uh, tegen elkaar aan uh, ja. te drukken. Um, ik heb dat gisteren in het gesprek aangegeven. Ook bij de gemeente. Hebben jullie over nagedacht over het vispad? En uh, hoe ga je dat regelen met dan fietsen doorheen? Ja, we hebben gezien dat het uh, heel uh, erg smal is. Daar Dus ik zeg ja. Maar heb je ook rekening gehouden met een heuvel... waarvan er een heuvel is van 25 meter hoog... Ja. Waar je met ongeveer 40 km per uur, als je een elektrische fiets hebt, 70 km per uur naar beneden kan zeilen. <lacht> Officieel zou dat dan weer niet mogen, maar goed. Dat <lacht> dat heb ik nog nooit gered maar die 70 km per uur. Nee, met een elektrische fiets niet. Oh, <lacht> ja, er zijn er fietsers bij die dat kunnen, of met een wielrenfiets of wat nou. Ja. Maar je hebt wel die gevaarzetting. Als ja. we vanaf halen komen en ze komen met die fiets naar beneden, um, dan heb je eerst uh, het T-kruisingpunt met Bentveld daarna. Ja. Nou, daar uh, gaan de mensen ook al samenvoegen. Zou er niet overdag dat daar uh, verkeersregelaars zouden misschien moeten staan op die punten? En dat hekje dan om naar Nieuw Noord in te komen, er wordt ook nog lachen. Uh, die haalt ze weg, dat dat ik geen zorgen over. Maar gaan ze dan via de Keesomstraat of ja. gaan ze via het fietspad? Uh, twee, tweeledig. Tweeledig, ook. Oh, dus je moet daar ook gaan kiezen. Nee, ze... zij nou, kiezen voor jou. Ik denk het. <laughs> U mag links kiezen ja. of rechts kiezen. Nee, um, ik denk als ik het zo moet gaan. We moeten ook uh, aan de detailtekeningen gezien. Ze gaan het heel verborgen gaan ze werken. Ik denk dat ze op die borden gaan neerzetten. Uh, gate 4, uh, gate 5. Uh, weer naar gate 1, 2, 3. Rechtdoor. Ja, uh, zo. Ik denk dat je daaraan moet uh, denken. Maar we zijn in Nederland. Hè? We zijn niet in Japan. Waar iedereen heel netjes gestructureerd achter die, uh, die borden ja. gaat. Okay, en, ik we, ik, we zijn ook ik, niet in Disneyland. Ik, waar ik weet dat we daar dat een circuit recht... is. Ik ga rechts. Ja, precies. Iedereen weet het beter. We zijn niet Kof, in... Maar dat denk ik zelf ook. hoor En um, dat is ook weer de angst vanuit uh, de case zomflets ook allemaal van... Ja, jullie willen dus een fietsenstalling gaan... Oké, okay. heel leuk dat jullie dat willen gaan doen. Maar hebben jullie rekening mee gehouden dat de woningbouwvereniging De Kei nog aan het renoveren is? En dat het waarschijnlijk nog niet klaar is dan. Heel goed. U gaat doorvoeren wat uh, Waarschijnlijk heel zeker dat het niet klaar is dan. Nee. Dat, uh, ja. Ja. Dat, uh, nee, nee, nee, want nou ja, ik neem maar aan dat ze daar... Maar daar hebben ze niet bij nagedacht. Nee. Terwijl Ik vind het ze weten dat dat er worden. is. Want de kei heeft de, autobene, de wethouder iets gevraagd over die flats. Ja? Dat, uh, goed, dat heeft, heeft de gemeente gelukkig niet toegestaan. Maar dan nog... Uh, ze weten dat daar een verbouwing aan de gang is. Ja, en, uh... en dat er onvoorziene uh, extra kosten bij zijn gekomen. Ja, dus dus... Ik heb meteen een vervolgvraag uh, gesteld. Leuk dat het veld uh, uh, gebruikt wordt door, door jullie... maar wordt het door de Kei ontruimd dan, uh, uh, in dat weekend? Uh, krijgen wij uh, toch parkeer verboden? Uh, ja. uh, wordt de hele straat ontruimd uh, van de Keesomstraat als alternatief? Uh, hebben jullie alternatieven bedacht op de plekken... wat jullie in gedachten hadden? Of er nog een andere plekken is waar nog fietsen geplaatst kunnen worden? Geen antwoord op. Geen antwoord. Ik vraag me dus continu af en met mij meer mensen uit de buurt... wie überhaupt nog gaat over dit mobiliteitsplan. Er leeft echt een idee, en bij mij ook... dat de organisatie van de uh, Formule 1... eigenlijk volledig uh, open spel heeft gekregen... om dat hele plan te schrijven. En als er bij de gemeente uh, helemaal niemand is die zich heeft bemoeid en nu ligt dat plan er... en blijken er plotseling allemaal van dit soort vragen te zijn... maar is er eigenlijk gewoon helemaal niemand bij de gemeente... die zich van het begin af aan bemoeid heeft met dat plan? Dat is in ieder geval het gevoel wat ik steeds krijg. Mm. En dat dat ook de reden is waarom we niet worden geïnformeerd... en zo laag worden geïnformeerd, omdat ze het gewoon niet weten. Nee, nee. en het is ook wel dat het wel degelijk... door een team van de gemeente wordt gedaan, mm -hmm. in dit geval. Um, de eerste schetsen liggen wel vanuit de Dutch Grand Prix... Maar de gemeente is wel degelijk betrokken bij dus deze plannen. En er zitten wel degelijk dus medewerkers uh, de plannen uit te werken. En de vergunningen na te vragen. En ontheffingen uh, in orde te maken alvast. Uh, er zitten ook heel veel juridische aspecten zit er ook alvast. Um, als mensen ja. daar toch vragen over hebben. Ja, ik zal zeggen, gewoon stuur die mail naar formule1.nl. En, mm -hmm. en die personen die er zijn bij betrokken. Antwoorden ook echt persoonlijk. Oké, okay. ja, okay. dus dat is beter als dat je naar de grieven stuurt voor, voor ja, de, de wet. Of naar de burgemeester of iets. Ja, ja want die, die krijgt daar niet een antwoord Nee, want uh, Elva Heij gaat er natuurlijk office, officieel ook ja. over. Ja. Uh, die heeft ooit in uh, Goedemorgen Zandwoord bij ons in ZFM gezegd dat uh, half zand wordt, of tenminste gewoon alles dicht gaat. Ja, dus uh, uh, dat heeft ze toen gezegd. Dat bleek dus toch niet helemaal waar te zijn toen. Maar vervolgens hoorden we haar amper hierover. Ja, even over het natuurgebied, over het strand. Maar voor de rest hoorden we er niet. Ik heb daar eigenlijk na de laatste bijeenkomst... dat ze voor de pers heeft gestaan in de blauwe tram. heb ik haar amper in de media gezien. Ik heb haar gehoord in de media, een keer op de radio. Maar er was eigenlijk meer een soort pr Praat je over Zandvoort, weinig inhoudelijks. Ja, nou hier de, ja, in ieder Vorige week zat natuurlijk uh, uh, Martijn Hendricks. Die zat in uh, op één. Dat was, ging wel over het natuurgebied ja. natuurlijk. Wat ja. uiteindelijk dan weer niet nodig bleek te zijn. Um, uh, die wil dan zijn stem wel horen, uh, laten horen. Um, hm. Ja, tuurlijk. En zijn gezicht <laughs> laten zien. Snap ik ergens wel. Jonge gozer, dus hij wil nog carrière maken in de politiek. Bete <laughs> dus, sta, beter <laughs> stamelend was het. het ja, klopt. <laughs> maar het, was, het, het had... was geen sterk Nee, maar het gaat, het gaat mij er meer om. Dat Kijk, we weten heel vaak hoe die verdelingen ook politiek liggen. Dus uh, de VVD is bijna overal voor. Uh, de ja. GroenLinks uh, was alleen voor de Grand Prix en vervolgens overal tegen. Uh, maar ik heb niet het gevoel, dat ook uit de linkse partijen niet... dat er echt tegen, um, 29, opgekomen ja. wordt. Ja, nou, ik bedoel, nu ja. ben jij hiermee bezig... Maar jij vertegenwoordigt niet een partij. Nee, we vertegenwoordigt geen officiële partij. we Geen stichting waarvoor ik nee. Uh, dat Nee, En het somme is dat ik moet dus als, uh, als pers moet ik een WOP-verzoek gaan indienen... om te zorgen <laughs> dat ik alles uit de gemeente... hoe er nou dit, tot dit besluit gekomen is en wat ja. dan ook... boven water te krijgen. Terwijl als een partij dat vraagt... dan is de wethouder en de ambtenaren zijn verplicht om antwoord te geven. Dat zijn ze gewoon letterlijk verplicht. Ja. En dat antwoord blijft nog steeds verschuldigd. En er blijft wel steeds verschuldig. ja, dat blijft ja, dat, nog steeds verschuldigd. Ik ja. snap niet zo goed wat er dan. Is er dan niemand in de politiek momenteel denk van dat Zandvoort? Ik nou, er is er wel. Die er is zich wel zorgen maakt over eh, rick Kan ik het noemen? Ik denk het wel, hè? Ja, er is wel één partij. De PVV wil daar zeker na dus de Formule 1 daar zeker iets over zeggen in de Raad. Ja. Daar liggen plannen voor klaar om daar wel degelijk over iets te gaan beginnen. Mm -hmm. um, men moet niet raar opkijken als er een motie van wantrouwen wordt ingediend. Nou, Oké. Okay. Uh, nou ja, dat vind ik. Ik bedoel, ik, het is mijn partij niet, maar ik vind het wel. Ik vind dit. Er moet toch iets. Ze moet toch opkomen ja, voor ja. de mensen in Nieuw Noord? Heel veel antwoord. Er zijn ja. ook ondernemers de dupe. Er zijn, ja, nee, dat, dat ook. er zijn strandondernemers die kunnen het bloed wel drinken van onze gemeenteraad. Ja. Um, ik, maar dat is toch ook logisch? Als dat je, is ook logisch, ja. Zij worden helemaal ook buitens, kijk, wij worden buitenspel gezet als bewoners. Maar die strandeigenaren die worden helemaal buitenspel gezet. En daar wordt gewoon tegen gezegd van ja, jammer dan. Uh. Maar je krijgt ja. dus ook steeds het gevoel... Ik heb een paar keer een berichtje gestuurd via Facebook naar de gemeente. Dan kreeg ik wel antwoord. Maar dat was dan zo'n geruststellend antwoord. Ja, summeer, dus van, ja Het en, valt wel en ja. mee of je, ja. u kunt de wijk wel uit. En ondertussen ja. geloof je eigenlijk die antwoorden niet meer? Nee, en dat is ook... Ik heb een journalistieke achtergrond, moet ja. ik er even bij zeggen. Dus ik heb in het verleden heb ik bij een andere lokale omroep... hier in de regio gewerkt. Ja. Dus ik ben gewend om door te gaan vragen en door te gaan vragen. En heb ik het antwoord nog niet, ga ik nog eens een keer doorvragen... Ja. Tot ik het antwoord eens een keer wel eens een keer krijg. En dat is natuurlijk heel vervelend dat er zo'n mannetje is die er elke keer erbovenop zit en elke keer vraagt. Maar als een, een normale burger bij elke bijeenkomst wordt uitgelachen, wordt weggeweven. Van, ja, het zal meevallen. Net zoals uh, Sofie dat ook zegt. Ja, dan moet je wel doorgaan vragen. Totdat je misschien eens een keer wel een degelijk antwoord. eens een keer gaat krijgen. Maar volgens mij hebben ze het antwoord gewoon niet. En die, dat, dat idee krijg ik <lacht> zelf wel precies. Zelfs inderdaad. Ja, maar goed, dan is het. Dat, dat is natuurlijk zo krom als wat. Want uh, elke journalist die nu een. Wopverzoek, dan krijg je alles uh, naar boven. Ik zal het eigenlijk bijna, bijna gaan voorstellen. Gewoon, Dat, nee. nou ja, ik, zit er wel, ik zit er wel heel sterk aan te denken. Om van te... alle landelijke media, inclusief uh, NOS en RTL. En oh, en Haar. laten doen. En, en alle regionale uh, omroepen. In, in, in de omgeving van Noord-Holland, Zuid-Holland, mm. uh, Utrecht. Uh, laat ze maar uh, die pijn voelen van hoeveel dossiers ze moeten nu opeens moeten behandelen. Ja. Om die druk te geven. Uh, uh, wat concreet nou uh, de, de problemen zijn? Waar, waar ze tegenaan lopen bijvoorbeeld? Of waarom willen ze geen, geen goed antwoord geven aan de burgers? Nee. Uh, is er wel degelijk een doordagplan voor als het wel verkeerd gaat? Nou ja, dat, nou ja, daar begin ik dus steeds meer aan te twijfelen. Als ik, uh, dat is mijn mening dan. Maar ik begin te twijfelen aan noodvoorzieningen. Hoe heet het? Gewoon überhaupt de thuiszorg of verzorging van de ouderen. Ja. Uh, bij ons in de omgeving. En ik moet heel eerlijk zeggen, Nieuw-Noord zit nogal vol met veel ouderen. Ja, maar niet alleen uh, ouderen, ook mensen die een operatie hebben gehad, nee, ja, verzorging ook. nodig ja. hebben of ja. wat dan ook. Ja. Ja. Je kan die mensen toch niet in de kou laten staan. Ja. Want waar moeten als iemand. Nou ja, zoals ik met mijn arm. Ja. Ik heb recht op thuiszorg of ik heb, ik heb verpleging nodig. Ja. Hoe moet ik dat regelen? Ja, zeker op die drie dagen, dat weet je niet. Nee. Dat, uh, nee, en dat, dat bedoel ik dus. Dat, dat betekent dat dat, oh, uh, dat, dat nee, iemand maar gewoon niet in zijn bed moet blijven liggen? En voornamelijk op de uh, zorggedeelte. Uh, ja, ik vind dat ook best wel heel erg... dat daarop niet goed uh, een concreet antwoord wordt gegeven. Mensen die naar het ziekenhuis moeten voor een chemokuur. Uh, mensen die inderdaad thuiszorg nodig hebben. Mensen die uh, bedlegerig zijn en die thuiszorg nodig hebben... om uh, uitgekleed te worden en dat soort zaken. Die, die niet ja, Nou ja, ja, dat vind ik ja. een hele goede. Die kan je ook niet zomaar verzetten nee. of zo, dat kan niet. Dus. Maar mensen die aangekleed moeten worden. Je kan mensen, je kan moeilijk tegen, de gemeente kan moeilijk tegen die mensen zeggen, joh, weet je, die drie dagen blijf je maar in je pyjama. <laughs> en nou, dat kan niet. Ja, maar dan maak ik een Ja, maar Dat zou dan in feitelijk. Nou, dat is. Ik We lachen erom, maar eigenlijk ja. is het ja, niet precies. Nee, ja. ik. Ben, ik, ben, ik ben 41. Ik heb mijn arm gebroken. Ik heb recht op dat iemand me eigenlijk komt aankleden. Nou, ja. ben ik eigenwijs. En ik wil dat niet. Maar als ik het nodig zou hebben, dat zou dus inhouden dat ik rond het weekend van mei. Dat ik dan maar gewoon in mijn kleren moet gaan slapen of hoe moet ik dat gaan nee. doen? Nee, je duster naar de vormar. <laughs> oh, <ja. laughs> Voor de peper. <pinter. laughs> en dan en dan en, en dan blijven beweren dat wij de asociale zijn in uh, nieuw noord. Ja. Hè? Want ja. dat, dat ja. wordt ook ja. heel vaak gezegd. We krijgen een en nou, stempel. krijgen. dat dat vind ik dus ook. Um, um, Nieuw Noord, daar wordt. Uh, want vorige keer was er weer iets gebeurd. Uh, was een, uh, de politie was op zoek naar iemand in Nieuw Noord. Uh, en dan krijg je op uh, Facebook meteen van dat soort berichten. Van. Uh, ja, het is weer Ach, in Nieuw Noord. Beurtje. Daar woont alleen maar Gaaijus. Ja. Uh, dat soort dingen krijg je dan te horen. Ja, maar, nou, is ja. dat mijn ervaring persoonlijk absoluut niet. Ik vind de mensen in Nieuw Noord doorgaans heel gezellig. En heel uh, vriendelijk en dergelijke. Uh, dat, daar daar ja. ben ik echt. Uh, uh, en toch heb ik daar wel een, een iets op gehoord wel om te reageren. Want de kei, die gooit wel degelijk mensen uit de reclassering in de Oh Ja, dat vind ik dan ook wel weer... Daar is ook wel regelmatig iemand uit zijn huis getrokken. Door de politie? Ja, door een heel arrestatieteam. Of een heel arrestatieteen. En s'nachts wordt dat gedaan met veel geweld. Gaan trezen naar binnen en dat hoor je vier flats, hoor je dat nog... Maar dat deden ze eerst in de Lorentstraat. De flats waar ik woon, daar werden vroeger ook allemaal dat soort types dus ja, hij krijgt het inderdaad het stereobeeld van zo'n wijk van het zijn a'so's mensen het zijn allemaal criminelen en dat soort ja. zaken maar en die, kan je die dus andere calculeren. beeld dat jij schetst inderdaad van dat, dat mensen echt best wel aardig zijn en best sociaal met elkaar zijn en juist het nieuw noord vind ik eigenlijk heel betrokken met elkaar hoor ja veel ja, meer ja, ja. heel veel dat meer kijk van. ik ken iedereen ik, ik woon hier 2,5 jaar ik ken bijna iedereen in mijn straat... Um, ja, ik ga er niet elke dag koffie drinken. Zo nee, goede buren zijn nee, niet. niet. Het is wel gedacht zeggen. Het is wel even een praatje met elkaar. En dat soort dingen. En, uh, maar ik heb altijd in Amsterdam gewoond. Daar had ik dat niet. Absoluut niet. Um, en op een gegeven moment wel iets. Maar niet vergelijkbaar. Hier was het binnen, binnen twee maanden of zo. Kende ik de mensen. Krijgen jullie ook niet af en toe het gevoel. En misschien is dat onzin. Maar zouden wij een dure villa wijk geweest zijn. Dat er dan op een hele andere manier om was gegaan? Ja, met ja. Ons? ja. waarschijnlijk juridisch ben ik bang. Hm? Waarschijnlijk juridisch. Dus ja. dat ze inderdaad nou, naar de na rechtbank zouden gaan. Ja, ja. ja. ja maar dan. dan maar dus dat is in dan een klasjustitie. Klas dus. dus. Maar worden we dan net nou, ja. een beetje ja. weggezet als een stel... Slamiele die uh, toch. Afval, als het afvalpuntje. Komt, komt het weer neer op het punt afvalpuntje. Ja. Dat is als ja. een stel uh, low class, social. Precies, Ja, uh, ja en mensen. dan denken met uh, blijven de antwoorden maar te lekker te terugdrukken van uh, nee, het komt allemaal goed, het zal me wel meevallen en, uh, en je krijgt, en krijgt een, het en krijgt een antwoord dus. voor zichzelf ja. wel. Ja, en dat is een onderschatting vind ik, want er zijn welgestelde mensen, ook woonzaam in onze wijk. Ja, juist, en, en er zitten heel veel ondernemers. opgeleiden. ook opgeleiden ja. en heel wat ondernemers. En ik denk niet dat je dat moet onderschatten dan als gemeente. Dat je dan nou wel degelijk moet luisteren naar punten wat men heeft aan te dragen op dat punt. Ja, nou maar ja sowieso. Teken. Ik heb en... gewoon te luisteren naar mensen, ze zijn volksvertegenwoordigers. Absoluut. Nee, ja. nee, maar daar heb je sowieso gelijk in. Alleen, ik denk ook dat ze zich vergissen in het, het, het, het sociale beeld van Nieuw Noord. Uh, Nieuw Noord is ja, een hele grote in. wijk. En net wat jij zegt. Uh, mijn mijn uh, buurman die nu toevallig net zijn huis verkocht heeft. Uh, uh, die is uh, Chefkok. Um, in een, een, een grote. Uh, in Amsterdam in een grote hotelketen. Um, ik mag de naam even niet noemen. Dus dat. Een uh, grote hotelketen. Komt er toevallig of een 0 één team? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Maar ik bedoel, uh, hij, hij zit in, in, in de, nou ja, de top van de top van die koks. Dat. Uh, um, uh, maar daarnaast woont dan ook weer een psycholoog. Dus dan, dan ja. heb ik zelfs iets van dat zit ook allemaal in onze wijken. Ja, het is niet alleen maar lage klassen. Uh, het, is maar het is niet want... alleen en tuurlijk die hebben we ook. Maar heel eerlijk als ik op de markt kom in Noord nu sinds uh, Wat dat is, een hele goede toevoeging dat dat, aan de wijk. Ja, ja. Nee, ja, maar, maar, ook maar ook ik vind af. hem gezelliger dan die in het centrum. Ja. Veel ja. gezelliger want mensen ja. praten ja. echt met elkaar. Wat zei je? Hij is nog veel te klein. Ja, hij mag van mij ook ja. veel je groter. worden. mag heel wat groter worden. Ja. Maar het is wel een sociale ontmoetingsplek. Ja, of mensen en door. mensen die komen er ook graag. Ik koop er niet eens altijd wat. Ik, maar als ik er kom, dan, dan... Ja, een praatje heb je heel snel met mensen. Ja. Maar ook even als afvalputje. Als afvalputje van de Rijk. <laughs> <laughs> Op kant. Dat je jezelf zo niet nee. mag zelf weten. Maar. Nee, nou ja, mijn staat. Ik, ik werk vanuit huis. Maar um, als, zoals... Dat ik nog wel gewoon naar kantoor ging. Onze straat is bijna leeg gedurende de dag. Hè? Dus als we het over afvalputje hebben. Ik, ja. denk, ik denk dat 80% van ons uit de straat gewoon werkt. Dus ja. uh, Qua sociaal niveau zitten wij, denk ik, vrij hoog. Ja. Dus, maar ja, de meeste mensen in Nieuw-Noord... of heel veel mensen in Nieuw-Noord... werken niet in Zandvoort zelf. Hè? Nee. Die, nee. Het is echt de grote groep... waar we het vorige week eigenlijk ook even over hadden. Ja. De grote groep mensen uit Zandvoort... die dagelijks weggaan... En dagelijks weer terugkomen. Uh, wat ze werken niet en in Zandvoort. En die dus heel bewust in Zandvoort zijn komen wonen. Omdat ze Zandvoort waarderen. Omdat ze van Zandvoort houden. Omdat, om, omdat ze, ze de met de natuur, mooi het zand, ja. Ja. Of, ja, Of de uh, mogelijkheden hebben om te kunnen wonen. Om eigenlijk. met een hond te ja. kunnen wandelen. Ja. Die dus heel erg hebben gekozen voor Zandvoort. Ja. En, en echt van Zandvoort houden. Want je ja. gaat niet in Zandvoort wonen als je niet in Zandvoort werkt. Als je niet van Zandvoort houdt. Nee. Nee. Want het ja. is toch gedoe. Ja. Dat, uh, ja Nou ja. Als je door de week werkt. Ik ging altijd tegen alle stromen in. Dus ik had nooit ergens nee van. Maar om ervoor te kiezen. Je kiest wel voor wat meer woon-werkverkeer. Als je in Zandvoort gaat wonen. Nee, je hebt ja. gewoon een grote ja. afstand overbruggen. Ja. Dus het zijn allemaal mensen. die hier, Met allemaal maar een groot gedeelte. Die heel bewust hier is gaan wonen. Ja. Ja. En ook in Nieuw-Noord. Want ja. dat, dat, dat wordt wel eens vergeten. Het is niet alleen maar sociale huur. Het is niet nee. alleen maar... Nee. Uh, en zelfs... Ik bedoel, heel veel sociale huur is zelfs verkocht Dus ik, ik weet niet ja, maar... nee, ja, ik, ik ben sociale huur, hè? Ja, ik ook We zijn trouwens ook wel de duurste sociale huur oh, <laughs> Ik heb, ik heb flat gezien in Amsterdam die goedkoper zijn dan mijn flat Maar ja. ik heb wel een hele mooie flat En ik woon heel mooi ik ja. vind, Iedereen die bij mij komt Of het nou, een, weet ik veel, een monteur is of een bezorger Die zegt, zo, dat is een uitzicht Dan denk ik, ja, ja. dat is een uitzicht, ja ja, nee, maar wat, wat, wat ik er dus erg aan vind... is dat de gemeente eigenlijk meedoet... met het algehele beeld wat heel vaak ja. wordt gekregen. Het stigmatiseren van Nieuw-Noord. Ja, van Nieuw Noord. ja dus zij ja. moeten maar stilzitten. We gaan voor hun geen plan niet, uh, verzinnen. Ze werken er wel niet mee. Ja, ja en ze werken er in mee. En hoeveel procent van de bevolking van, uh, van Zandvoort woont in Nieuw-Noord? Dat weet jij vast. Ja, jij nou, in Noord, Noord sowieso. Duizend... Nee, en hoeveel zei, procent is dat of, van de Zandvoortse 16 bevolking? 16.000. Oké, okay, dus looners. een kwart wonen er. Een kwart. Ja, een kwart ja maar in heel Noord, als je noord, heel Noord, dus Nieuw-Noord niet ja. apart neemt... maar heel Noord wonen er in heel Noord meer mensen dan in Zuid. Ja, maar het ging nu voornamelijk natuurlijk over Nieuw-Noord. Nou ja, in dus feite is de gedeelte van, van, de van deze dingen ook wel voor Noord. Want ik bedoel... Uh, uh, Oud-Noord heeft, Oud heeft, heeft ook heel veel last van deze ja. dingen. Ja. Dat, uh, Absoluut, dat die dat hebben dan toevallig wel hebben. een informatieavond gehad... Waar alleen geen antwoorden kwamen. Dus, dus het is toch <laughs> bizar hoe een gemeente... meer dan de helft van zijn inwoners in de kou laat staan? Ja, ja. dat... Uh, ja. Dat... Hallo, luistert toch iemand op dat... even? Ik ja, denk dat ze slapen. Het dus moet we morgen weer werken. De helft, meer dan de helft. Ja, dus we Wij moeten stemmen... morgen werken, met zijn oh, oh Nee, dan luister ik morgen dit even terug. Ja, ja. Ja, ja, ja. Tijdens werk. Dat uh... ik vind het ook niet stigmatiseren. Maar nee, om uh, nog even iets aan te geven. Bij het uh, gesprek van gisteren uh, hebben ze aangegeven dat 17 maart het college gaat besluiten over uh, alle laatste punten uh, die be besloten moeten worden voor het evenement. Ja. Uh, dan staat dat uh, op de agenda. Uh, ook voor Nieuw-Noord en zo en dat soort zaken. En uh, ik denk dat dan heel spoedig dacht achteraan... dat daar al dan weer een uh, bijeenkomst zou moeten kunnen komen, denk ik dan wel. Ja, en die plannen die worden dus altijd... dames en heren, dat is ook voor u belangrijk. Uh, de agenda van, de, van die raadsvergadering kan je gewoon van tevoren al inzien. Ook ja. de meeste stukken, al, behalve behalve als een bepaald stuk echt geheimhouding uh, opgelegd heeft gekregen. Maar de meeste stukken zijn daar gewoon ja. uh, uh, via de website van de gemeente te vinden. Maar kan je daar dan als burger iets mee? Ja, ja, ja. want uh, je kan altijd reacties geven, ook naar de partijen. En ten tweede, wij als ZFM gaan er sowieso bovenop zitten. Dus wij gaan zorgen dat we daar een verslaggever hebben staan... die direct uh, ook dingen kan gaan vragen. Want dit moet gewoon uh, nou ja, uitgehuurd worden. Ja. Dat uh, De evenementenvergunning ja. is dus al afgegeven. Ook en, op dit plan, ja, het mobiliteitsplan, ja, is goedgekeurd. Maakt een wezenlijk onderdeel uit van het, de evenementenvergunning... die door het college is verleend. Dus eigenlijk zouden ze... Ik zou het niet verstandig vinden als ze het, het deden. Maar in feite zouden ze alles wat wij zeggen... slash alles wat jullie ingebracht hebben... slash wat er nog meer binnen gaat komen... kunnen ze eigenlijk allemaal negeren? Oh, in principe wel. Ja. In principe wel. Oké. Okay. Dus nou ja, dan gaan we er gewoon een heel van maken. Dames en heren, ik roep we weer... Ik heb het al een keer eerder gezegd, maar ik roep weer op tot allergie. Protest, protest in pyjama. Dat, nee, het, het, in je het duster, duster, duster, duster naar de ja. Nee, nee gewoon naar het, het gemeentehuis. Lucht. Met z'n allen naar het gemeentehuis. Als Tokkie in de ja. dusters. Ja. Ja. Dat, nee, maar goed, in feite zouden ze het dus kunnen negeren. Ze kunnen het in principe negeren. Um, maar ze zijn zeer gevoelig in ieder geval voor punten... als ze met goede argumenten komen. Dan zijn ze er zeker gevoelig voor. Oké, okay, dus je hebt wel het idee dat ze luisteren. Ze hebben zeker geluisterd. En het was ook een zeer aangenaam gesprek geweest, ook gisteren. Ja. En het heeft ook anderhalf uur geduurd. Dus het is niet zo, het wordt even afgegraffeld in een kwartiertje. Nou bedankt en... Uh, mm -hmm. nee, nee, dat nee. is het niet. Het is echt wel een, een tijdje voorgenomen. En ook echt naar geluisterd. Ik heb hier nog zelfs het papiertje nog bij me... met uh, welke punten ik uh, onder andere benoemd heb. Uh, tijdens die meeting. Dus uh, er is wel degelijk... Uh, dat maar vandaan. ze hebben belang, als het misloopt... <laughs> als het echt heel erg misloopt... Ja, dan hebben ze echt een, een, een, uh. een behoorlijke marketingprobleem. Uh, nou ja, niet alleen marketingprobleem. Je krijgt natuurlijk ook politieke consequenties... Ja, die aan ik, direct, op dat, op direct aan verbonden zijn. Want neem maar aan dat... Uh, zeker als het bij Nieuw-Noord en dergelijke gewoon misgaat. Je hebt het wel over 4.000 stemmen. Ja, of, en Dat ja, is, iets is meer stemmen, dan de ja. helft van de bevolking, precies. Ja. dat ja. is meer dan de helft van de bevolking van Zandvoort die moet stemmen. Ik denk dat de politiek zich achter zijn oren moet gaan krabben en zich moet gaan realiseren dat dit uh, echt op de kaart moet. Ja, want hoe lang zitten ze nog? twee jaar hè? Uh, twee jaar. Uh, nou ja, ja misschien niet jaar. dan. <laughs> dat, dat, dat kan ook nog. We, het kan ook nog vallen. ja. dat. Uh, ja. Nou, het is uh, twee uh, wethouders. Ik kan het uh, alles ja, ja, ja. dat. Uh, het zijn uh, drie wethouders, één burgemeester. dus ja, dan. Uh. ja, dat. Uh, ja, maar wat ik wat, wat wat ik het het, het, het jammere vind is dat ik vond namelijk dat onze nieuwe burgemeester... in eerste instantie qua positiviteit over het dorp... en wat dan ook op Facebook, is hij heel positief. Uh, hij gaat naar bijna al dat soort meetings. En, en ik bedoel, van de ene opening naar de andere zie je hem over posten. Ik, ik heb ook uh, nadat ik een mail had gestuurd naar hun over de formule 1... Ja. naar de burgemeester had ik ook, uh, nou echt denk ik, een kwartier later had, had hij mij al gebeld. Ja, nou, dat bedoel ik. Ik vind hem heel betrokken. Heel ik vind betrokken hem... en heel uh, sympathiek voor de rest. Ja. Hij zegt, ik bel nu meteen, om gewoon meteen die kou uit de lucht te halen. Mm -hmm. Wat is er aan de hand? En, ja. uh, kijk, dat is hier de verhoed. En het was wat betrekking tot de schiepartij in oktober uh, vorig jaar. Uh, ja. En Daar waar hadden wij onze zorg als bewoners ook over geuit. Leuk dat, je, dat het allemaal gebeurd is, maar wij hebben geen gemeenteraadslid, geen, geen burgemeester gezien. nee, nee, nee, dat bedoel ik. En, en, toen... en ook niet in betrokkenheid met uh, jullie als ZFM of als een haamstaplet of haar nieuws erbij betrekken. Van god, we zijn hier nu in de wijk, we zijn er voor de burgers. Betrek die media dan daarbij. Ja, ja. Je hoeft niet alles besloten te doen met een paar man. Ik weet dat ook, dat je het ook niet aan de grote klok wil hangen, want dat zijn ook weer de consequenties. Ja. Maar je kan wel laten zien, je bent een nieuw burgemeester, je zit nieuw op je post. Laat dan van je horen in samenwerking met de media dat je ja. nieuw bent en dat je wel degelijk achter je mannen staat in, in de wijk van de politie en van de burgers die er wonen. Maar dat heb ik zelf niet gezien. Nee, nee maar wat, wat ik meer wilde zeggen is, ik vond hem heel betrokken op de uh, gewone uh, dingen. Ja. Alleen dus in het crisismanagement, wat dit toch ook een onderdeel van is, niet Nee. Want ik heb hem niet gezien bij de schietpartij. Ik nee. heb hem niet gezien bij de... Uh, hoe heet het? De, uh, twee weken later dat er weer uh, Zot, was. Uh, en dan uh, pas geleden was er, uh, was er van alles aan de hand. Waar was de politie op zoek bij ons? Ook ik niet. heb hem nergens over gehoord. Nee. Dat, uh, en dus ook de gemeenteraad niet... Ook nee. niemand uit de gemeente. Als ze als als bij de Zandvoortse krant of hier bij ZFM even iets van zich laten horen. Oh, we, we leven mee met de situatie, uh, we houden dit in de peiling. We gaan nog een keertje extra rondrijden met handhaving of politie. Ja. Maar ook daaruit van de perscommunicatie vanuit de gemeente... hoor je niks, niks nee, over. Nee, en ik moet heel eerlijk zeggen dat de gemeente sowieso... richting ons bijvoorbeeld niet heel... Ja, ze willen bij goedemorgen Zandvoort wel eens komen zitten, maar dat zit. Weet je wel, het is, het is niet ja. makkelijk om ze bijvoorbeeld bij dit programma te krijgen. Nee. Dat, uh, en dat vind ik jammer, want nee. laat dan je verhaal. Vertel nou, je verhaal echt, er maar. Je krijgt een podium. Ja. Dus zoals dat wij hier als bewoners oh. ook een podium hebben gekregen... om te, te vertellen hoe wij erover denken, over de situatie. Ja. Uh, positief, negatief, ja... Uh, uh, het zijn voornamelijk gewoon de punten die ik gewoon belicht is van hey, ik zie de fouten in, in een concept van ja. een mobiliteitsplan en, en uh, als je die punten niet aanpakt en ze nemen dat mobiliteitsplan, nemen ze gewoon één op één. Ze leggen ze zo in de kast. En volgend jaar pakken ze zo weer diezelfde mobiliteitsplan. Ja, dat bedoel ik. Dus dat gaan ze dus doen. Dat, en dus moet je wel concreet alle punten... waar iedereen dus inderdaad mee zit... waar we het dus afgelopen twee uur over hebben gehad... Uh, toch echt duidelijk meenemen. Dat is mijn advies aan, aan de gemeente. Neem, het, neem mee. het mee. Neem ja. het mee. En neem de... vooral de zorgen mee over de informatieverstrekking. Want al zouden we wel beter geïnformeerd zijn... zouden we waarschijnlijk veel minder kleinere groep zijn die nog steeds heel veel kritiek heeft. Sterker nog, dan zouden we in ieder geval weten dat er iets is waar ze ons over kunnen informeren, want bij heel veel mensen is het idee dat ze gewoon nog steeds nee, geen minuut hebben nee. van hoe ze het gaan oplossen. Goed, um, ik moet een beetje afronden, dus ik wil aan jullie vragen het laatste punt wat je wil zeggen. Um, ja, wat laat de gemeente wijs zijn en in ieder geval naar ons burgers adviezen goed luisteren. Uh, niet alleen van ons die hier zitten, maar ook anderen die in een wijk wonen. Um, en neem dat wel goed uh, te harten, want daarmee moet je nog jaren mee verder. Ja, dat, en jij? Nou, uh, dat we graag gehoord willen worden. Klaar. Ja. Ook dat uh... Uh, heb jij nog wat te zeggen? <laughs> Ik wil die oordopjes. Jij wilt die oordopjes <laughs> nog steeds. <laughs> nou, dames en heren, dat was het voor deze week. Weer uh, Zandvoort aan het woord. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer, weer. Morgenochtend is er natuurlijk weer gewoon een ochtendprogramma met Ger uh, Loogman. En smiddags is er uh, lunch. En zaterdag is er morgen Zandvoort. Um, en volgende week gewoon weer om acht uur. En de herhaling is uh, tegenwoordig um, op maandag. Vandaagavond geworden van 6 tot 8 uh, zijn we dan terug te luisteren. En anders later op de website als podcast. Tot uh, volgende week.